En de Heer Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Uw goedheid, Here, is hemelhoog. Uw waarheid tot herwolkenboog. boog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers, en ook het derde bij U, Here, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Het tweede en derde vers van Psalm 36, daarmee vervolgen wij deze dienst. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij beleidenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het apostolicum en zingen daarna van psalm 27 het zevende vers. Psalm 27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 Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. Het weer opstaan van het vlees, dat is ons lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Oh, Wij nu de Heren zoeken in ons gebed. Onze Vader die in de hemel is. U geeft dat wij vanavond op deze laatste zondag van de Advent. In deze laatste Adventsdienst. Weer mogen zijn in uw huis. Onder uw eeuwig woord. Dat getuigenis dat u gelegd hebt in deze wereld. Wat spreekt van uw grootheid en goedheid. Van uw trouw en barmhartigheid. Voor mensen die u zoeken. Heren, we bidden u geef dat dit vanavond in ons hart zal zijn. Dat wij hier in de kerk of thuis... het erom te doen is. U te vinden. Want heren, dat wilt u toch? Daarom toch legt u uw woord in deze wereld... en ook uw zoon het vlees geworden wordt. Onze Heer Jezus Christus, opdat hij wordt opgezocht en zondaren ontmoet en verwachting wekt. Hier mogen we dat voor de eerste keer of opnieuw vanavond beleven, dat u in ons donkere en zondige bestaan het licht gegeven hebt, licht van omhoog. ...en ons getrokken hebt en trekt met uw liefde. Vader, wil dan in dit avonduur voor ons allen scheppen een rein hart. Ach, Heer, hoe hebben we dat nodig, uw woord getuigt daarvan. En het zegt het, dat zonder geloof er geen redding is. Ja, zonder Christus niet. En daarom vragen wij u, Here, geef, dat wij vanavond bij de kribben alvast u mogen vinden naar uw verlangen. En dat u dat verlangen vervult, opdat onze schuld wordt vergeven. Dat we weten mogen dat u die overnam en dat u daar volledig voor hebt betaald. Heere, schenk ons dat niet vanavond alleen hier in deze kerk. Maar geef dat dat de vondst mag zijn overal waar de gemeenten samengekomen zijn. En wij daar hier en overal als mensen de zaligheid vinden mogen in de zaligmaker Christus de Heere. Neem weg dan wat ons kan hinderen in het spreken, zowel als in het luisteren, in het zingen en bidden. Kom over, heilige Geest, en door adem ons alles. Ja, weest u de adem van ons bestaan. Amen. Ik wil vanavond met u een gedeel, twee gedeelten lezen. In de eerste plaats wil ik met u lezen Lucas 1, de verse 26 tot en met 38, en vervolgens Lucas 7, de verse 31 tot en met 35. Lukas 1 en Lukas 7. En in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam van de macht was Maria. En de engel bij haar binnengekomen zijnd, zei, wees gegroet. U, begenadigde de Heere, is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoe danig deze groet mocht zijn. En de engel zei tegen haar, vrees niet, Maria... want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, zult bevrucht worden en een zoon baren En zult zijn naam noemen Jezus... Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. In der eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen eind zijn. En Maria zei tegen de engel... Hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordde en zei tegen haar... De heilige geest zal over u komen en u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. En zie Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom... En deze maand is haar die onvruchtbaar genoemd was. zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienstmaagd van de Here mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Lucas 7, vanaf vers 31 tot en met 35. En de Heere zei, bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn ze gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen... Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet gehaald. Want Johannes de Doper is gekomen. Nog brood etend, nog wijn drinkend. En jullie zeggen, hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen etend en drinkend. En jullie zeggen, zie daar een mens... die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden... door al haar kinderen. Tot zover. Wij willen vanavond gaan luisteren naar datgene wat Lucas ons schrijft... En de tekst is uit het 38e vers van Lucas 1 en wel deze woorden. Mij geschieden naar uw woord. We gaan vanavond kijken naar datgene wat het woord altijd bij ons wil doen en dat is dit. Het wekken van verwachting in de ontmoeting met onze Heer Jezus Christus. Voordat wij dit echter doen... willen we met elkaar gaan zingen... en wel van de lofzang van Maria. Het eerste vers... Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer... mijn zaligmaker noemen. En wat u verder vindt in het eerste, het derde... en het vierde vers... van de lofzang van Maria. U mag uw gaven geven... In de dienst is de eerste collecte bestemd voor het kerkenraadsfonds. De tweede voor de kerk met name het pastoraal werk. En bij de uitgang is de collecte voor de kerk voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Deze collecte van harte bij u aanbevolen. Wij zingen van de lofzang van Maria, de verse 1, 3 en 4. ouderen, jongeren, kinderen Vanavond in de laatste adventsdienst Over twee dagen zal het kerstfeest zijn Zeggen we tegen elkaar Wat is de verwachting van het kerstfeest dat aanstaande is. Ik weet nog dat lang geleden... ik zelf als kind heel erg uitzag naar het kerstfeest. In die donkere dagen... Die grote gezelligheid die er was. en je ging naar de kerk. En wat voor een kind heel sterk telt. dat is het kerstfeest. van de zondagschool. Maar. ik weet ook nog. dat als het voorbij was. ik wel eens heb gedacht. ja en. wat. Is er nu veranderd? Weet u en weet jij dat als je werkelijk zoals de herders de Heer Jezus Christus ontmoeten als de door God gegeven verlosser, dan, ja, dan zal het heel anders zijn. Nee, dan hoef je niet te wachten tot over twee dagen. Dat kan dan ook nu. Maar daar gaat het om. Als Maria die machtige aankondiging hoort... dat de engel haar als het ware overspoelt... met de genade van God... dan zegt ze heel eenvoudig, maar diep. Mij geschieden naar uw woord. Dat is heel iets anders dan die oude priester die nota bene in het heiligdom stond, Zacharias. Die zegt, mag ik even een teken? En dat was... Ook een gelovig mens. Maar op dat punt ongelovig. Hij zette zijn hart niet open voor dat heerlijke woord dat hem verkondigd is. En weet u. Dat zien we in alle tijden. Want... U en jij hebben het al lang begrepen natuurlijk dat Lucas 7 vanavond niet zomaar is gelezen. Daar zie je hoe de tijdgenoten van de Heer Jezus Christus Hem hebben ontmoet en begroet. Hoe? Wel. De aanleiding van wat de Heer Jezus hier zegt, dat is dat de discipelen van Johannes de Doper door Johannes in de gevangenis naar hem gestuurd zijn en dat zij hebben gevraagd, bent u nou echt de Messias, degene die wij verwachten tot verlossing? Dat is net zoiets als wanneer een predikant het zegt, ik heb het jullie altijd verteld, maar ik geloof het niet. Ik weet het niet meer. Wel toen heeft de Heer Jezus Christus gezegd, ga terug naar Johannes en vertel wat er gebeurt. Blinden zien, doven horen. Kreupelen wandelen. En als ze dan weg zijn, dan gaat hij met de scharen in gesprek. En daar staat van alles. Het is net een gemeente. Daar staan de deftige heren van de Fariseeën. Daar staan de tollenaren, de zondaren, de slechte vrouwen. En dan gaat de Heer Jezus Christus deze mensen zeggen hoe zij over Johannes en over Hem denken. Hey, over Johannes kun je niet zeggen dat hij zich te buiten ging aan eten en drinken en kleren. Zelfs de kinderen weten het, hij heeft het meest eenvoudige gekleed, sterk, warm. Kamelehaar, daar is zijn jas van gemaakt, zijn overkleed. En hij heeft een leren riem om. Een teken van diepe armoede. En wat zeggen ze van Johannes? Hij heeft de duivel. Dat is wat. Ja, ze hebben het later van de Heer Jezus ook gezegd... dat hij zijn krachtige tekenen deed... Door de Satan. Maar van de Heer Jezus hebben ze iets anders gezegd. Ze hebben ge... omdat Hij gewoon at en dronk. Johannes at van de natuur. Sprinkhanen. Goed eten. Maar simpel. Wilde honing. Hij dronk uit de beek onderweg. Uit de rivier waar die stond en de mensen doopten. <tie> en de Heer Jezus die heeft een goede eetgewoonte gehad. Normaal. En wat wordt er van hem gezegd? Hij is een vreter. Dat is heel verschrikkelijk als iemand dat van je zegt. Hij is een wijnzuiper. En hij gaat om met zondaren, met tollenaren. Collaborateurs. En nu de vraag... Wat zegt u van deze twee? In de weken van Advent zijn ze u voorgesteld in het woord. Zowel Johannes als de Heer Jezus Christus zijn wij voorbereid, want dat is een groot voorrecht, de herders. Zijn er niet op voorbereid als ineens de hemel open gaat en daar een engel staat en daar de straal van de hemelse heerlijkheid in het donker van de nacht van Bethlehem om ze heen straalt? En Dan klinkt daar het woord vandaag, nu is geboren de zaligmaker Christus. De heren in de stad van David. Ja, dan komt het boven hoe het vroeger was. Vorig jaar, de jaren daarvoor. Je leven lang. Is er verwachting dat je hem ontmoet? Gisteren reed ik even door Hasselt. En ik stond verbaasd over het vele Vust... Wat je vond bij de supermarkten. Ja, dat is nou de kersttijd. Dan wordt er zoveel omgezet. Gisteravond hoorde je het over de radio. Er is weer een piek in de betalingen met de pin geweest. Mensen, wat een omzet. Weet u, afgelopen week was ik op een kraambezoek. En daar lag een baby van twee weken. En terwijl we zo zitten te praten met elkaar... kwam het op me af. Ik zeg, beste mensen, vader en moeder... dit is eigenlijk... een hele goede voorbereiding op het kerstfeest. Dat je eens kijkt naar dat kind. Ach, het kind, dat, dat had het wat moeilijk. Het huilde steeds. Moeder had het vast, dan vader weer... En ze zochten naar de goede houding. En dan zeg je bij jezelf: hulpeloos kind. We hebben er eens even naar gekeken. We hebben er eens even over gesproken. En is dat niet het allermoeilijkste? Dat de zoon van God, de almachtige God, die zijn zoon in deze wereld legt als mens. Dat hij hem geboren laat worden. Zoals wij mens geworden zijn. Verderlijk hulpeloos, klein. Kun je dat geloven? Dat hij zo in deze wereld gekomen is. Ja, zegt iemand, u hebt misschien wel makkelijk praten. Ik zit hier alleen... En in deze tijd voel ik het dat ik mijn man bij, kwijt ben. Of mijn vrouw. Dat mijn familie is heen gegaan, mijn vrienden en kennissen, ik heb ze niet meer. Ik denk aan heel oude mensen die dan zeggen ik ben alleen overgebleven van mijn omgeving. Anderen liggen in een ziekenhuis, een verpleeghuis, een verzorgingshuis. En kijk, dat is nu het grote wonder. Dat God een woord heeft voor u en voor jou. Dat hij zegt wie je bent, leeftijd maakt niet uit. Wat je bent, rang of stand, dat maakt niet uit. Als je maar weet dat je mens bent. Dat ik je schepper ben, je onderhouder. En dat ik het ben die door deze wereld een woord laat gaan dat zegt kom bij mijn zoon zie hem zoals hij daar ligt in de stal van Bethlehem want daar ligt de verwachte die verwachting geeft in het hart. welke luister goed naar wat engelen gaan zingen vrede op aarde in de mensen van het welbehagen vrede wat is dat vrede dat betekent harmonie tussen God en de mens in die mensen die door het welbehagen van God zijn aangedaan door hem zijn gezegend met geloof wat ga je dan doen? Heel eenvoudig. Je laat even de boel de bol, En je gaat naar hem die gekomen is. Zeker dat is 2000 jaar geleden. Maar als je werkelijk dat machtige evangelie hoort. Met die ene dominee uit de hemel. Die zegt, wees maar niet bang, want ik verkondig je grote blijdschap. Ja, dat is blijdschap, die vrede waar die engel al verspreekt. Hij ligt hier voor je. Ga naar hem toe. Gemeente, mag dat zijn in het hart van u en van jou. Dat je zegt, ja, wat een machtig gebeuren zal dat zijn... Dat wij naar hem gaan. Die zegt ik ben u. En ik ben jouw vriend. Want hij kijkt u aan. Nu in de hemel zittend. En hij ziet u zitten onder. De bediening van het woord. Wat is dat machtig. Want in die bediening gebeurt wat. Ja. Ja mij ge, bied, wij geschieden naar uw wil, naar uw woord. Want God legt zijn wil in zijn woord. En zijn woord drukt dat helemaal uit. Kom tot uw heiland. En toef langer niet. Nou, zegt iemand, maar mijn situatie is zo hopeloos. Juist daarom moet je naar hem... Naar de Heer Jezus Christus. Want weet u. Hij is het die helpen zal in nood. Dat is de grootheid van dit kleine kind. Dat hij gekomen is. En ik kan me dat niet voorstellen. Nee u kunt dat ook niet begrijpen. Geen mens kan dat begrijpen. Maar dat is wat je moet geloven. <tus> Want op deze Christus zal de Heere zijn Sion... zijn koninkrijk bouwen. Wat moet er dan gebeuren? Dat kan alleen in ootmoed. Dat je jezelf klein maakt. Dat je jezelf verlogent. Want als je... Het van hem gaat verwachten en je gaat hem ontmoeten. Dan zal hij. Ja zo wonderlijk. In je hart komen. Heb u dat wel eens ervaren? Dat uw redder geboren is. Want als je dat niet hebt ervaren gemeente. Dan heb je een uitzichtloze situatie als er niks verandert. Ik hoor nog wel eens spreken nu over uitzichtloze situaties. En je gaat wel eens na zitten denken over de woorden die je als mens hoort. En weet u, daar was een kind van God, waarvan de verpleging zei, de situatie is uitzichtloos. En toen vroeg ik, ja, wat bedoelt u? Welke? Welke? Nou, u ziet het toch. Dit kan toch niet zo lang meer duren. Nee, dat zie ik. Maar u zegt uitzichtloos. Wat bedoelt u met uitzichtloos? Wel, uitzichtloos is dit. Niet dat je sterven moet, dat moeten we allemaal. Maar dat je dan zonder Christus de heilige moet ontmoeten... Wat zul je dan schrikken en dan zal er niet meer klinken, vrees niet. Dat klinkt alleen voor diegene die in zijn schuld besef voor God moet verschijnen en die zich aan Christus heeft vastgeklampt in dit leven. Want dat wil de Here, dat je je vastgrijpt aan hem die in de kribbe werd gelegd. Dat je een vast geloof zult hebben. En dat is niet een kwestie van afwachten. Nee, je moet het gaan halen. En dan zal God geven op zijn tijd. Wat is dat geweldig dat Johannes toen hij in de gevangenis zat zijn discipelen naar de Heer Jezus Christus heeft gestuurd. Weet u, dat is zo troostvol. Want als wij de weg kwijt zijn, dan mogen we bij hem komen. Hij zegt het zelf, wie bij mij komt, zal ik absoluut niet uitwerpen, wegsturen. Nee, als je arm bent, als je je ellende ervaren moet, dan zegt hij, kom maar. Want dan zul je het gaan zien dat het niet is gelegen in die grootheid voor de wereld. Johannes, hij zag er weinig beter uit dan een bedelaar. En onze Heer Jezus Christus, hij ziet er heel gewoon uit. Als hij groot geworden is en aan zijn werk is begonnen, dan is er geen koningskleed aan deze koning... Dan draagt hij geen kroon. Ja, straks krijgt hij een kroon. Dan zijn er geen lijfwachten of hovelingen. Wat zie je dan in een armelijke man? In het gezelschap van simpele, van simpele vissers. Van heel eenvoudige mensen. Van de onderlaag van de bevolking. Ja, ik kan me goed voorstellen dat de grote heren en de grote dames in de tijd van Christus in opstand kwamen. Dat de Messias, weet u waarom? Omdat ze zijn hart niet kenden. Dat hart dat met ontferming bewogen is. Dat hart dat een even grote liefde voor mensen heeft. Zoals God die kent. Wat is dat erg. Dat het volk dat God heeft uitverkoren. Om de Messias voor te brengen. Deze niet aanvaarden. Want hij waarschuwt ze. En hij zegt denk erom. Gelooft het woord van God. Let op de tekenen die ik doe. Maar zolang als de wereld bestaat. Is dat wat God deed na de zondeval. Dat mensen er boos om worden. Of dat mensen het ontkennen. Of dat mensen hem gewoon straal negeren. Wat ontdek je hier? Als je Lucas 7 leest, die eigen gerechtigheid. Wat is van dezelfde betekenis als dat de mens zondig is? Dat is zijn eigen hoogmoed. En weet u, als je dan Christus die in de kribbel lag, ziet hangen daar op Golgotha. En je ziet hoe hij daar sterft, te midden van twee moordenaars op gelijke hoogte. Is dat dan de redder? Ja, hij is aan het redden, want hij sterft. En hij is het die voor ons mensen opneemt, dat deed de Heer hier heel duidelijk. Want hij gaat zeggen, bij wie zal ik dit mensengeslacht vergelijken? En waar zijn ze gelijk aan? Aan de kinderen die op de markt zitten. Zeg maar op een speelplaats. Ergens op een grasveld. En daar zitten ze in twee groepen. Soms kun je kinderen zo heerlijk zien spelen. Daar geniet je van als ouderen. Maar hier. Eigenlijk laat de Heer Jezus Christus zien dat er in de volwassen mens. Niks nieuws is. Het enige wat misschien extra is... is dat hij nog, nog eigenwijzer is. Dan die twee groepen kinderen... die daar op de markt zitten... en de ene groep roept naar de ander... we wilden zo graag met jullie spelen... en we hebben een feestje gemaakt... een bruiloft... en we hebben op de fluit gespeeld... en waarom hebben jullie niet met ons... gedanst van vreugde... Toen jullie niet mee wilden doen, toen hebben we wat anders bedacht. Toen hebben we... Kinderen doen dat. Een begrafenis gespeeld. Als je dat zou zien... Dan zou je natuurlijk verwonderd zijn. Maar je kunt je dat voorstellen. Kinderen spelen alles. De juf van school, de meester... Of iemand die in hun leven een geweldige betekenis heeft. Dingen die ze om zich heen zien. Je hebt van die kinderen die kunnen zo heerlijk kerk spelen. Hier hebben ze begrafenis gespeeld. Het andere uiterste. En toen heeft die groep ook niet meegedaan. Ze hebben daar gezeten. Wat zegt hier de Heer Jezus eigenlijk heel erg duidelijk? Jullie willen van mij... Helemaal niks. Natuurlijk had je mee willen dansen. Natuurlijk had je mee willen huilen. Maar omdat, ja, omdat die ene groep dat deed, deed die andere groep dat niet. Ze hebben gezocht en gezocht en gezocht om dingen van Johannes te kunnen zeggen. Nou, dat was een naziree, hoor. Wij nog sterke drank zal die drinken. Hij heeft van de natuur geleefd. Maar ze willen wat zeggen en daarom zeggen ze van Johannes dat hij door de duivel werd geleid. Wat vreselijk. Weet u, hier ga je op de rand van de zonde tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest. Ach, een mens in zijn zonde ziet dit niet. Ze zeggen maar wat. Je komt dat in het dagelijkse leven en ook in het kerkelijke leven heel erg tegen. De ene dominee die preekt te lang, meestal te lang. De ander houdt de kerk te lang aan. En weer een derde die gaat zich te buiten aan allerlei woorden of uitdrukkingen. Ik heb wel eens gedacht als. de bomen en de stenen van de straat waarop wij naar huis lopen... waarover wij naar huis lopen... als die eens konden spreken van de woorden die we gezegd hebben... van wat we zojuist hebben gehoord. Terwijl er maar één ding is, dat je zegt... Mij geschieden naar uw woord. Want hoor eens... de Heer Jezus zegt dit allemaal... om het voor zijn dienstknecht op te nemen... Als je dat hier voorleest. Ik heb dat bewust even niet gedaan. Om de woorden van de Heer Jezus Christus heel helder en scherp te stellen. Maar hij neemt het voor Johannes op. En hij prijst zijn gaven. Nee, als mens is Johannes niet meer dan een ander. Maar in zijn ambt. Hij is de laatste profeet. Hij is gekomen in de kracht van Elia. Nou... Wie Elia is, dat weten alle kinderen die een poosje onderwijs hebben gehad, thuis of op school. Dat is die profeet die daar alleen op de karmel staat tegenover die honderden andere priesters. Die tekeer gaan, maar er komt geen vuur van de hemel. En Elia, hij roept zijn God aan en vuur daalt neer. Nee, Elia is een groot profeet, dat wel. Maar hij is niet God zelf. Maar die God van Elia is zo groot. Die God van Johannes, de doper, is zo machtig. En die geeft hem die kracht, die autoriteit. En, en hier zie je wat er gebeurt. Dat broeders, dat gelovigen, altijd verdacht worden gemaakt. Altijd. De aanklager van de kerk, die stopt nou nooit. En hij brengt dan dit in het geweer en dan dat in het geweer. Als predikant is dat je grootste vijand, de Satan. En wat doet hij? Die? die strooit leugens. Ik heb eens gehoord. Dat in Amerika, als je daar zaken doet dat je dan een industrie hebt waar je leugens kunt kopen. Je zou zeggen, ja, die verkoop je zo uit de losse pols. Nee, daar zijn mensen die zetten dan lastercampagnes op... over het merk van je concurrent. En, en je kunt er niks tegen doen. Maar de laster die over Johannes komt, daar staat hier... Op deze aarde de Heer Jezus Christus, Hij is de advocaat van zijn trouwe dienaren. En hij zegt: Wat erg, want dat ligt in zijn woorden. Hij bedoelt: Zo kan het woord van God niet in je werken. Wat is dit machtig? Want nu Hij in de hemelen is. Nu is hij voor het aangezicht van de vader die bidt. En die zegt, vader, zie toch die gemeente die zo worstelt met Satan. Vader, u ziet er toch, een man of een vrouw, een kind, een jonge man, een jonge vrouw. Ze hebben het zo moeilijk. Want die wereld, dat is net een tsunami van zonden en zondige daden en gedachten... Ze gaan er diep onderdoor. Het gaat ze ver boven het hoofd. En wat doet de Heer dan? Zet hij dan zijn hand neer, zodat die vloedgolf wegblijft? Nee. Hij geeft kracht door het geloof. Hij geeft kracht in de verwachting die je ontvangt in de ontmoeting. Met de Heer Jezus Christus. Want wat is de boodschap van kerst? Wat Ezekiel zegt in het achttiende hoofdstuk. God heeft geen lust in de dood. In onze dood, uw dood, jouw dood, mijn dood. De Heer Jezus, hij is gekomen om zijn volk bij elkaar te vergaderen. Zoals een hen de kuikens... Maar het zijn net als die kinderen die niet mee willen spelen. Die zo stijf en trots van nek en van hart zijn. Maakt er niet uit welke boodschappen er was hoor. Of die Elia heette. Of Jeremia. Uiteindelijk is die in een kuil gegooid. Hij moest maar verdrinken in de bagger. Ten slotte is die gedood door het volk van God, dat is Israël. En gemeente, wat is dat vreselijk als we op dat Israël gaan wijken als kerk van onze Heer Jezus Christus. Daarom moeten we naar Bethlehem, het huis van het brood waar het manna van God is neergedaald. Er is maar één manier om van die koppigheid, van die onredelijkheid af te komen. Dat we de wijsheid van de Heer ontvangen. De wijsheid dat is, dat begint bij de vrezen van de Heer. Dat God je het hart bekeert. En niet alleen je harten, zodat je dan je, je verdere gang gaat. Nee, helemaal. Je instelling. Dat je leert vechten tegen die oude natuur. Dat je die oude natuur zult gaan doden. Nee, niet om iets te verdienen. Want zie, hij gaat door deze wereld. Om de wijsheid van God in het licht te stellen. En dat is de genade. Dat is het grootste mysterie. We denken vaak dat we dat wel begrijpen. Dus ja, je krijgt van God genade. Genade. En die krijg je omdat zijn zoon zichzelf heeft gegeven. Waar hoor je dat? Wel als hij bijna het hoofd buigt en de geest geeft. Dan roept hij het uit, het is volbracht. Dat betekent het is betaald voor jou, voor u. Je kunt dat niet geloven, want hoe meer je inleeft wie je voor God bent... Hoe groter zon daar je wordt in je gedachten, maar hoe rijker de genade daarom gemeente moet het komen tot een ontmoeting met onze Heer Jezus Christus. Want wat gaat er dan gebeuren? Wel, wat die Herders is gegeven. Wat is daar gebeurd naar het woord van God? Ze gaan juichend de stal uit en ze zeggen het iedereen: Hij is geboren. De koning der Joden. Hij is geboren, dat koningskind. Hij is gekomen in deze wereld. En ongetwijfeld hebben ze gaan kijken. We lezen er niet van. Dat er Israëlieten verder waren die in de stal gingen kijken. Veel is voor ons verborgen. Maar het is wel opvallend dat het de koningen zijn, de wijzen... die van verre komen om hem te ontmoeten... Vandaar de grote, geweldige vraag. Wat verwacht u, wat verwacht jij als je naar Bethlehem zult gaan? De vredevorst. Degene die het goed maakt tussen God en het menselijke geslacht. En ja, zij zullen daarvan. Profiteren. Die hem ontmoeten in het geloof. En dat is zelfverloochening aan onze kant. En dat is verheerlijking van God. Het zeggen, ja here, u hebt recht op mijn leven. En ik heb mijn leven. U bent eigen dienst gesteld. Gemeente mag het zijn. Dat we ons zo door de heilige geest ook laten... Voorbereiden. Voorbereiden, want dat we dan ons niet laten afleiden door de laster en de leugen van de Satan. Want denk erom: die is bezig, hoor. Met de welvaart waarin we leven. Hebben we wel alles? Ja, we hebben alles. De tent is te klein was het. Morgenavond blijkt dat we ietsje vergeten zijn. Hebben we alles? Ik hoop dat u allen die verwachting hebt van hem die kwam. En wiens komst wij gedenken? Want dan komt er in die ontmoeting dat hij zegt ik ben uw en jouw vriend. Volg mij. Druk mijn voetsporen. En die voetsporen die staan altijd in de wet van zijn vader in de wet die god ons geeft om ons te bevrijden om ons te leiden op de weg naar de zaligheid zaligheid het is weer vrede met god vrede met god zijn toorn is afgewend. Ja, dan zal er die vreugde zijn. Het is goed. Ja, dan zal deze wereld uitbarsten. In de ware vreugde met onze Heer Jezus Christus. Want die vrede, dat is de vaste grond. Waarop je kunt staan. En daarom... Wat is de verwachting die hij dan wekt? Nee, dat is niet het leven dat in zaligheid mag worden doorgebracht op deze aarde. Ja, dat ook. Dat is al zo rijk. Als je zo in die ruimte mag worden gezet. Maar het geloof verwacht meer. Die verlangt naar de ruimte... Zo groot als God zelf is in de hemel. Amen. Laat alle stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het vierde vers van psalm 8 en 90. Ons nu danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen is, wij danken Uw grote en Uw heilige naam dat we hier vanavond een ogenblik mochten zijn. En dan bidden wij U, wilt U zelf de woorden laten gebeuren die u zelf sprak. Uw zoon. Die u ook in al de diensten van Advent door uw dienstknechten hebt laten spreken. Dat we niet in dat kinderachtige gedrag van volwassenen doorgaan. In de afwijzing van uw zoon. Maar dat we ons buigen... Op uw eis, naar uw paleis. Naar hem, die de koning der koningen is en de Heere der heren. Heere, wilt u zich ontfermen over ons allemaal, wees met deze gemeente. Wees met hen die worden aangevochten in hun verdriet door gemis. Alles kwijt. Die moeite hebben, omdat ze het niet kunnen geloven. Omdat u onder die kleine tekenen, uiterlijk, ja, we kunnen het niet vermoeden, maar toch, u geeft daar de machtige en de machtige genade. De liefdevolle ontferming en barmhartigheid van uzelf. Deel dat uit. Houd ze vast. De alleroudsten houdt ze vast. De treurenden, de alleenstaanden en de eenzamen houdt ze vast. De jonge mensen die hopen te trouwen, die getrouwd zijn. Ja, hier, houdt u ons alle vast. Wil in deze gemeente zijn met dominee Maas die u hier hebt gesteld als de roepende. Ach, heren, dat hij niet zal zijn als de roepende in de woestijn, maar dat hij mag zijn als eens Mozes was, zijn volk leidend, onder de wolk die Christus is. Door de woestijn van dit leven, gaande naar de Jordaan. Ach, heren, wil zo zegen schenken, ook in de week die voor ons ligt. Wil ons ervoor bewaren dat als wij vaak kerkdiensten hebben, we er zat van worden. Maar dat het onze lust is om er te zijn, omdat u er bent. Vader, wil ons veilig brengen waar we verwacht worden en hopen te komen. Geef ons nog een goede avond. Maar bovenal, zegen ons goede En neem ons in uw hoede. Ook als we hier deze kerk verlaten, het gezelschap van elkaar. Ja, laat u het worden tot een gemeenschap van liefde waar uw woord werkt. Opdat het aan ons allen zal gebeuren, dat wat uw woord zegt. Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking, maar verlost u ons toch van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En het achtste vers. Geef dan eeuwig eer. En dan mag het... Vereren van de Heren en verheerlijken van de Heren hier op deze aarde het begin zijn. Maar wat is dat een verwachting? Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion toont. Eerbied waar hij woont. Het tweede en achtste vers van Psalm 99. Dan u heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heren. De Heren zegene u en Hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zei u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u vrede. Amen.